Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Agenten van de Amerikaanse immigratiedienst ICE... hebben in de stad Minneapolis opnieuw iemand neergeschoten. De politie meldt dat de man is overleden. Lokale media melden dat de man meerdere keren in zijn borst is geschoten. Gouverneur Waltz van Minnesota heeft president Trump opgeroepen... om een einde te maken aan de operatie van ICE in de stad. Trek de duizenden gewelddadige, ongetrainde agenten onmiddellijk terug... schrijft hij op X. In 18 staten in het midden- en noordoosten van Amerika is de noodtoestand uitgeroepen vanwege het extreme winterweer dat dit weekend een groot deel van het land treft. Meer dan 10.000 vluchten zijn geannuleerd. In de Staten wordt veel sneeuw en ijzel verwacht. Ook gaat de temperatuur waarschijnlijk sterk dalen. De schade die kan ontstaan zou te vergelijken zijn met die van een orkaan. De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen ook voor stroomuitval door het winterweer. Vanochtend werden al tienduizenden stroomstoringen gemeld kunstenaar Micha Klein is overleden. Hij was een van de eerste computerkunstenaars van Nederland. In de jaren negentig werd hij ook bekend als 4J met live gemonteerde animaties. tijdens housefeesten, onder meer op Ibiza. Hij was de bedenker van het iconische personage Pale Man. dat voor Klein symbool stond voor de housecultuur. Klein maakte ook veelgekleurde kunstwerken. die in musea over de hele wereld te zien zijn. En verder ontwierp hij een horloge voor Swatch. Micha Klein was 61 jaar.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 Dat was hij dan. Selavi En dat allemaal van René Riva hier vanaf de tolweg. 10h. En dat allemaal vanuit Zandvoort. En uh, ja, en natuurlijk tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen, een hele goede avond. En als je zit te eten, eet smakelijk. Mocht je hebben gegeten, dat er u wel mogen bekomen. Wij gaan uh, naar een verzoekje toe. En uh, dat wordt aangevraagd door Miranda uit uh, Rotterdam. En die wilde graag een blaadje horen van Dion Verwer en uh, al jouw leugens. Te weten in geloof ik ja. Iedere keer. Steeds een de smoesje tot ik dacht. Dat klopt gewoon niet meer. Zo, dat was onze eerste uh, verzoekplaat aangevraagd door Miranda uit Rotterdam. Dion verver en al jouw leugens. En uh, ja, al jouw leugens. Ik, ik ben benieuwd hoeveel uh, leugens er uh, uh, ja, afgelopen donderdag... de 22 januari bij de politie in het basisteam... in, -Kust in uh, ja zijn verzonnen. Want in samenwerking met de gemeente Bloemendaal en de gemeente Heemstede... hebben ze een, een vetbikecontrole uitgevoerd. En... Uh, Rond de Willem rond de Zwijgelaan in Overveen. En dit werd gedaan om ervoor te zorgen dat de verkeersveiligheid verbeterde. En uh, tijdens uh, de controle zijn 115 vetbikes gecontroleerd. En uh, ja, dit leverde het volgende resultaat op. Elf uh, bekeuringen voor het niet werkende rem of remmen. Acht uh, bekeuringen voor een te snelle vetbike. Dus meer dan uh, 25 km. En uh, 5 bekeuringen voor het vasthouden van een telefoon. Uh, twee bekeuringen voor het niet tonen van een identiteitsbewijs. En uh, één keer een bekeuring voor het rood licht uh, bij de spoorwegovergang... En een bekeuring voor het niet zichtbaar kentekenplaat bij een bromfiets. En dit maakte weer duidelijk dat uh, ja, dus, uh, de controles zeker nog uh, nodig zijn. Alleen ja, wat we dan inderdaad wel missen, ja, dat is dan uh, ja, hoe het uh, is gesteld met de, de verlichting. Want daar, daar hebben we dus uh, geen, <laughs> geen informatie over. Dus, nou ja, goed, uh, uh, ik, ik denk dat alles werkt. Laten we het daarop houden. Hey, we gaan nog een, een plaatje draaien... van Danny Christian. en Ja, ik, ik, ik beloof. Ik beloof. Ja, dat gaan we doen. Het was een seconde... en iets meer dan dat. Ik had tot geluk...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 Normaal. We waren verliefd, het klopte allemaal Je zegt nog steeds, je bent verliefd Laat je er even nooit meer gaan. Denny Christian en ik beloof ja, dat allemaal hier bij ZFM Zandvoort Radio. En um, ja, wat, uh, wat gaan we doen? Ik ga het, uh, een plaatje draaien van uh, Roy Hofman. En uh, ja, ik zou zeggen blijf lekker luisteren. Want tot uh, 7 uur is dit Entertainment for You. Met onze hits. Met onze hits. Wow. Kan jouw dag niet meer stuk. Jouw dag niet meer stuk. Wow. Entertainment for You. Yeah. Dat was je dan, Roy Hofman. En hoe zit het nou? En ik hoop dat hij inmiddels weet hoe het zit. Want uh, ja, we gaan eventjes naar, uh, naar Frankrijk toe. En, uh, je te ma Ja, nee, ik kan het haast niet uitspreken. Je t'aimerai toujours, Liam. Uh, ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Hè? En uh, de, ja, tot zeven uur. Mijn naam is Svecht Heij. Goedenavond. Entertainment for you. Verzoek je zijn welkom via www.zfmartisten.nl. Quand la nuit s'efface au matin. Ton visage éclaire mon chemin. Même si le temps nous sépare. Ton souvenir éclaire. Est... Semeraar, toujours, en dat allemaal van uh, Lian. En uh, ja, aan de telefoon hebben wij uh, ja, niemand minder dan... Stel je voor. <laughs> Bert Solo. Zo is het Bert. Hele goede avond. Goedenavond jongen. Hé, hey, je zit in de auto. Ja, ben ik niet, kom ik niet helemaal duidelijk door of wel? Ja, ja nee, ik hoor je goed, maar uh, ik hoor dat je gewoon uh, eventjes uh, wat verder weg zit. Ja, klopt. Ja, ik, en ik, ik praat wel wat harder, want... Uh, de, de de karke is niet meer juf van het. <grijg> oh, is uh, het uh, uh, tijd voor een nieuwe bedoel je? <laughs> ja, ik, ik ben aan het sparen voor een, uh, een jonge busje zeg maar. Oké, okay. nou ja, ik, ik hoor je in ieder geval goed en uh, de mensen thuis ook okay. denk ik. Hé, hey, um, ja, we bellen natuurlijk vanwege uh, ja die, die fantastische single, nieuwe single. Hoe gaat het met jou? Ja, hoe gaat het met ja. jou? <grijg> ja, maar het gaat prima joh. Nou, mooi. Ja. Ja, ja, ja, nee, <grijg> hey. nee, prima, ja. Dus, ik ben blij met het nummer, ja. Ja, ja het, is, het is een mooi nummer. Ja, over verwachting. Had niets verwacht, ja. Nou ja, ja ik, ik, kan zeggen, ik kan niet zeggen, weet ik ook niet. Dat maar... <laughs> ja, mag jij zeggen, man? Nee, maar het, het is even zonder dol. Uh, nee, ik vind het een hele mooie, mooie single, Bert. Mooi zo, dankjewel. Hé, hey, en uh, ja, ga, ga je hier maar door, of uh, gaan, gaan we nog... Ja. Uh... ja, ja, ja, ik heb... Vallig twee dagen geleden uh, heb ik uh, een nieuwe track op de mail gekregen. Die heb ik uh, anderhalf week geleden ingezongen. In de ja. En uh, die komt uh, mooi even wachten op advies van de vlugger, wat hij pas in april uitgebracht. Ja, een beetje zo uh, tegen het voorjaar. Hè? Ja, klopt. En dat is een up tempo vrolijk dingetje, zeg maar. En dit was, uh, de, hoe gaat het met jou is? Is het bellen, zeg maar. Ja. We, weet Beetje misschien voor enkele mensen, een tranentrekker, en, maar dat is dus. Uh, de nieuwe single is dat niet. Nee. Nee, nee, nee. Maar ik zeg, dit, dit vind ik een uh, hele mooie single. En uh, ja, die, die verdient het gewoon om uh, ja, uh, toch wel uh, hoger op te komen. En, uh, ja. ja. Ja. En uh, ja, ja. Ik, ik, ik hoop dat je er zelf ook blij mee bent natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja ik vind het, het sowieso. Ik heb wel eens in het verleden wat uitgebracht. Er waren eigenlijk projecten van een coverband waar ik toen in zat. Ja. Uh, of, of, en daar hebben we weer nagespeeld, ingespeeld in de studio. Ook in een andere studio. Of ik heb zelf nog wat. Uh, nou, dat mag allemaal geen naam hebben. Of, nee. of een koffer weer herschreven in een ander jasje. Een uh, liedje van Clouseau heb ik wel eens opgenomen en uh, op Spotify gezet en zo. Ja. Maar uh, toen kwam op een gegeven moment de overbuurman. Die componeert uh, met zijn uh, Apple computer. En daar kwam op een gegeven moment, uh, hij was in het begin wat hobbymatig, komt kwam af en toe wat uitrollen. En uh, ik denk ja leuk, leuk, leuk. En toen kwam hij met dit ditje aan, ja. ik denk, met een demo versie en ik denk, zo! Ik zeg oh jongens, dit is mooi, die wil ik hebben. Ja. <laughs> hebben, hebben, hebben! <laughs> ja, ja, het is gelukt. <laughs> oh. en, uh, en hij ook, dame kwam hij ook bij mij, en hij wou in eerste instantie verkopen aan uh, Jeroen van der Boom. Ja zijn uh, uh, gehoor aan zijn uh, mailverkeer en zo. En, uh, hij zei, Bert, je mag het van mij kopen. Ik zeg nou, we hebben een leuk prijs afgesproken. Ja. Ik heb de studio in contact gegaan. En uh, nieuws linkbank uh, die, uh, die zit in, in uh, Muntendam, Master Sound Studio. Ik hoop, mag ik even een beetje reclame maken? Dat is verdien. Ja, vooruit. Zei, <lacht> dan, die zegt, ja, daar kan ik wel wat mee, Bert. We waren er wel een leuk gemaakt, maar ik treed het dus helemaal weer uit en ik bouw hem weer opnieuw op met eigen instrumenten. En ik heb er zelf nog wat aan het seks veranderd en iets andere toonhoogte eraan gegeven dat hij mij als een warme jas zit, zeg maar. Ja, ja, ja. En nou ja, het eindresultaat, we zijn allemaal in Groningen, zeggen we dan, het komt minder. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik ben van mening dat je toch wel uh, trots mag zijn op deze single. Dat sowieso. Nou, mooi man, mooi. Hey, en, uh, nou ja, ik, ik, ik zou zeggen... sowieso de volgende keer... Uh, ja zie, zie ik je graag hier uh, natuurlijk met... Uh, nummer 1 hit Ja. <laughs> Dat zal wat wezen. Ja, je, je weet het niet. Je weet het nooit. Hoe uh, nee, nee, ouder, hoe gekker. Uh, zo is het, Bert. Hey, je weet, ja. Uh, ja. Uh, zeg nooit nooit. Zo is het. Ja. hey en... Um, ja, nou ja, de volgende, die, die komt dan zo uh, een beetje voorjaar uit. Uh, ja. Een lekkere uptempo, een, een, een, een zomerse klank. Ja, ja, je laat me haar dansen, maybe. Ah, oké, okay. nou dat is al ja. in ieder geval een, een mooie titel. Ja. En zeker voor die periode. Ja. Dus dat uh, gaat helemaal goed komen. Hij hey, sta je nog ergens op de podia's uh, uh, deze voorjaar en uh, zomer? Heb je, zijn er al wat boekingen? Ik moet je zeggen, ik, ik treed ongeveer 120 keer per jaar op. Ja. Uh, dat zijn veelal besloten feesten. Mensen die uh, 50 worden, 60 worden, 40 worden. Gisteravond eentje van een jonge vrouw die 30 werd, die wil mij graag. Ja. Uh, uh, ja, mensen die 25 jaar getrouwd zijn, die doen heel veel besloten feesten. Ja. ja, ja. Dat, wissel ik af, dat wissel ik af met een uh, nostalgische tieren in persoonlijke huizen. Oké. Okay. Dus, en dat doe ik met een veel lagere uh, budget, zeg maar. En, ja, ja, ja. Je, het gevoel moet ook goed blijven. Ja, juist, inderdaad, ja. Uh, ja. En mijn repertoire is ook super all-round. En ik doe ook Ramstein, ik doe Frans en Ik doe van alles wat. Ja, dat hebben we, maar dat hebben we voor Frans Bauer ook gezien, dat hij Ramstein doet, hè? Ja, ik heb hetzelfde nummer. Doe haast. Ja. Doe haast ja. Ja, maar ik doe hem. Ja, geweldig. De je nou, schuiten. Ja. ja. <laughs> hey, Bet, maar eh, kunnen mensen jou, euh, jouw optredens dan wel ergens euh, zien, euh, agenda, waar je, waar je eventueel uh, in het openbaar optreedt? 6 februari is een hele mooie locatie bij ons in het dorp. Ja. De, de, de postwagen heet Posta A7. En dat is een openbaar, echt de gekke plek. En dat is openbaar optreden. Dat is op vrijdag 6 februari. Oké. Okay. Uh, ja. Dus er is een stukje rijden voor mensen bij jou in de regio. Uh, ja, dat is ongeveer 2,5 uh, uur. Ja, dus zeker de moeite waard. En als er twee komen, die mogen bij mij slapen. <laughs> <laughs> ik zeg, let op wat je zegt, hè. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik, ik, ik hoor het zelf zeggen: Oh, wat. <laughs> hey, maar uh, uh, ja. Uh, social media kunnen ze daar in ieder geval uh, jou uh, op volgen, hè? Ja, ik, uh, bijna, bijna elke. Optreden, zet ik een kort uh, uh, geluidsfragment ja. op TikTok. Betsolo1 heet dat, geloof ik. En ik zit op Facebook. En ik zit op uh, Insta. En uh, nou ja, dat was het dan wel zo'n een beetje. En, uh, ja, YouTube ook natuurlijk. Spotify, YouTube. Ja. Toch wat minder. Maar mijn website, Betsolo.nl, is ook wel de moeite waard om even te kijken. Genezen. Ja, de, de, de, de site is ze wel up-to-date? Ja, zo goed als, ja. Ah, oké. Okay. Nou, Bert, dan uh, rest mij nog alleen de vraag: Van uh, kondig jij hem aan? Dan ga ik hem erin zetten. Oké, okay, prima. Bij deze, dus zonnezanger uit het noorden, met veelzijdige zanger, Bert Solo met: hoe gaat het met jou? Bert, geweldig en uh, ik zou zeggen, een goed weekend. Geniet ervan. ja, komt goed. En uh, tot de volgende single, he. Ja, komt goed. Bedankt voor jouw tijd. Graag gedaan, hè. Hoi, hoi. Yo. Yo. Ik zie je lopen hand in hand Met een ander Onbekend Voor mij Je lacht zoals je vroeger Lachte Maar niet meer naar mij Niet meer voor mij Ik dacht dat wij onbreekbaar waren ik vond uit elkaar kon slaan, maar jij koos voor een ander leven. En ik blijf hier met de vraag. Hoe gaat het met jou? Voel jij je vrij of mis je mij soms nog? Hoe gaat het met jou? Maar die te je warm zoals ik dan voor kom. Hoe gaat het met jou? Ik ga het met jou, jij nam mijn wereld mee vannacht. Ik hoor verhalen, ze komen voorbij. Jij lijkt gelukkig, maar gebroken ben ik. Door wat jij hebt gezegd zijn mijn dromen vervlogen. Ik vraag me af of jij nog aan mij denkt. Mogen vermijden de mij, toch zie ik nog pijn in je blik. Is jouw vuur voor mij gedoofd nu? In mijn hart bras het nog steeds. Hoe gaat het met jou? Voel jij je vrij of mis je mij soms nog? Hoe gaat het met jou? Maar liefde je warm zoals ik dan door kom. Ik ben me Bert Solo en uh, ja, hoe gaat het met jou? Nou ja, met mij goed en uh, ik hoop met u ook. We gaan uh, een verzoekje draaien, dat is afkomstig van Maarten. Uh, Maarten, uh, goedenavond, leuk dat je luistert. Jij wilde een plaatje horen van Denano Bishops en waar ga jij zo laat naartoe? Ja, dat zou je wel eens willen weten hè. Dat was hij dan, Delano Bishops. En uh, waar ga jij zo laat naartoe? Aangevraagd door de Maarten. Maarten, leuke, dankjewel. Hé, hey, we gaan eventjes uh, naar een nieuwtje. Uh, ja, aanstaande zaterdag 31 januari. Uh, 2026 om kwart over vijf. We gaan, uh, gaan ze weer van start hier in Zandvoort. Met de Lightwalk. En uh, ja, ontdek Zandvoort op een bijzondere manier. In het donker en uh, verlicht door prachtige uh, lichtkunstwerken. Le Champion uh, schijnt een nieuw licht op Zandvoort uh, tijdens de Zandvoort Lightwalk. De vijfde editie uh, van dit uh, wandelevenement evenement tovert Zandvoort uh, voor één avond om... tot een uh, lichtjes Walhalla. Wandel over het strand en uh, door het sfeervolle centrum van Zandvoort... Uh, terwijl je langs de tal van indrukwekkende Lightax, uh, ja komt... Uh, die Zandvoort een groot lichtjesparadijs maakt en je komt de ogen tekort... Met vier verschillende afstanden... zit er voor iedereen een mooie route bij. En uh, ga je voor 18, 14 of 10 kilometer... of ja wandel je gewoon met jouw gezin. Uh, de familiewalk, uh, 6,5 kilometer. Wandel met je vrienden, familie. Uh, ja, wandelmaatjes, geniet van de aarde beneden. Uh, benemen de avondwandeltochten door Zandvoort. Aanstaande zaterdag dus 31 januari kwart over vijf. En de kosten per persoon, uh, ja nou ja niet per persoon. De familiewolk die kost 16 euro, 6,5 kilometer. 10 kilometer is 26,50. 14 kilometer is 28 euro en 18 kilometer is 29,50 euro. Dus de Zandvoort Lightwalk uh, zaterdag 21 januari... En dat start om kwart over vijf. Wij gaan een plaatje draaien van Martin Sivoy en Mediana 2.0. Slavische Susanna, tussen al die kleuren, alle franje en folklore. Was er daar voor mij maar één die mij het kon bekoren? Adieu tot ziens, Mirjana. Maak op me in, Susanna. Ik blijf steeds aan je denken. Ik zal je alles kijken als ik weer dicht bij jou ben. Adieu tot ziens. y'all been Don't Ik ben bij Dat was hier dan, Mirana, gezongen door Martin Sifoy. Hé, hey, we gaan lekker eventjes terug in de tijd met Shaggy. En hij we over hoop. Maar van destijds En uh, Hoop... Uh, ja, uh, weinig aandacht gekregen uh, al die tijd. En uh, ja, ik denk... Dan ga ik hem toch nog eens een keertje draaien. Hoop was dit en uh, Shaggy. En er is altijd hoop natuurlijk. En we gaan nog een plaatje draaien. Die is afkomstig uh, van Jeroen. Jeroen, uh, hele goede avond. En uh, welkom. Jij wilde graag Marco de Hollander worden. En uh, Kaarslicht en Rode Wijn. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. in Rode Wijn. En je wil really in je armen zijn. Marco de Hollander was dat. En hierbij zetten we hem op die 106.9. En DHB plus 9a. En uh, ja... ...waar nog meer? Op uh, kabeltelevisie... ...en... Uh, ...zigo? Uh, ja, ja, ja... ...moet je even, even, even zoeken. ik weet even niet... Ja, maar, ...maar goed, uh, dat uh, mag de pret niet drukken... Uh, ...je kan ook uh, gewoon naar... Uh, www.zfmartisten.nl gaan... ...en uh, ja, daar kan je ook... Uh, ...meekijken, meeluisteren... Uh, ...je kan meekijken in de studio natuurlijk... Hey, uh, we gaan een plaatje draaien van... Uh, ...onze, uh, ja, mede-presentator... ...collega Devin Donovan... ...en uh, ik ben gelukkig zonder jou... Ja, en hij is natuurlijk uh, aanwezig, hè? 14 februari in de studio. Ja, dan is hij er weer, hoor. Het is nu eindelijk een feit. Ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Je sigaret en als gloei jij voortaan bij hem en niet bij mij.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 Gelukkig zonder jou Nu ik niet meer van je hou Mijn leven krijgt een nieuwe kans Ik ontkom nog net op tijd te dans Ik ben gelukkig zonder jou Ik dacht dat ik dat nooit zou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 Ik ben gelukkig zonder jou uh, gezongen door Devin Donovan... 14 februari hier in de studio aanwezig natuurlijk. En uh, ja, en natuurlijk ook uh, dadelijk op 28 maart natuurlijk met uh, Zandvoort... voor jou als uh, medepresentator en ja, programma maken. Hey, um, we gaan eventjes terug in de tijd met uh, Clint Eastwood en uh, Stop The Train. Hier vallen je ze Allemaal. Allemaal. Doe niets waarvoor je je radio even een stukje harder zet. Entertainment for you. Entertainment for you. Zo, so, dat was hij dan. Clint Eastwood. Uh, en yeah, ja, met zijn trein Stop de Train. En dat uh, was even, ja, uh, yeah, één uh, laatste plaatje alweer. We gaan nog één plaatje draaien. En uh, ja, weet je, een mooi afsluiten. Dat doen we met uh, ABBA. En uh, The Winner takes it all. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Ja, zet hem alvast in je agenda. Hè. 28 maart. De Zandvoort op jou. Uh, Zandvoort voor jou. Uh, Zandvoort op jou. Hoor mij nou. Zandvoort voor jou natuurlijk. Hier zijn we er weer. Richard, Fred, hij ondergetekende Rob Harms en Devin Donovan. I don't wanna talk about we've gone it's, me, now it's history. I played all my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 Ik zou zeggen, allemaal een goed weekend. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En dit was weer een avondje entertainer voor jou. Ik zou zeggen, tot volgende week. Groetjes, bye. En een goed weekend. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. Zegt FM. Met het nieuws van 7 uur.